Drie uur. Dit is Radio 1 met Thijs van den Brink en Elspeth Grütke. Het Vaticaan ontkent dat de paus aan exorcisme deed. Straks horen we van een christelijke psychiater... hoe hij omgaat met patiënten die denken bezeten te zijn. En een Turkse wijk in Rotterdam, is dat een goed idee? Eerst het NOS-journaal met Raymond Serré. GroenLinks wil een parlementaire enquête naar de kosten van de zorg. Volgens Kamerlid Voortman is nu niet duidelijk waar het geld voor de zorg terechtkomt... en leidt dat tot toe dat het kabinet in het wilde weg gaat snijden... in de thuiszorg en de dagbesteding. Als we de stijging echt willen beteugelen... is het nodig om het hele systeem van bekostiging in de zorg... tegen het licht te houden, al dus GroenLinks. Vorige week pleitte de SP voor een parlementaire enquête... naar georganiseerde zorgfraude. GroenLinks vindt dat te beperkt. Staatssecretaris Van Rijn noemt het aangevraagde ontslag van 800 medewerkers van thuiszorgorganisatie Censieren een hard gelach. Van Rijn hoopt op een gesprek tussen Censieren en de betrokken gemeente. Ik kan in dit geval niet inschatten of dat er voorbaar een voorbaardig is. Censieren zal zijn eigen reden hebben. Het lijkt mij goed als gemeente en zorgaanbieder even met elkaar aan tafel gaan zitten om te kijken van hoe zit dat nou precies. Het Achterhoekse bedrijf Sensire maakt zich zorgen omdat gemeenten in Oost-Gelderland op dit moment nog niet weten hoeveel thuishulp ze in 2014 zullen afnemen. Ze moeten hun beleid nog aanpassen aan de komende bezuinigingen. Sensire wil daar niet op wachten en heeft collectief ontslag aangevraagd voor alle medewerkers. De politie heeft acht aanhangers van voetbalclub ADO Den Haag opgepakt. Ze worden verdacht van openlijke geweldpleging... tijdens de wedstrijd tussen ADO en Feyenoord. De supporters drongen begin deze maand het zogeheten kidsvak binnen. Een deel van de tribune dat bedoeld is voor kinderen en hun begeleiders. Daar mishandelden ze stewards en bezoekers. De opgepakte ADO-fans zijn tussen de 21 en 30 jaar. De politie sluit niet uit dat er nog meer mensen worden opgepakt. ADO Den Haag heeft alle bezoekers die bij het geweld waren betrokken... een voorlopig stadionverbod gestuurd. De inbraak door een tv-ploeg van het Veronica-programma Nachtwacht... is in scène gezet. Dat staat in een verklaring van de zender en de producent van het programma. Afgelopen maandag was te zien dat presentator Tim Haars... met een inbreker op pad ging. Na het inslaan van een ruitje van een huis in Utrecht... nam de inbreker een laptop, tablet en contant geld mee... Burgemeester Wolfsen zegt de lokale PvdA-fractie gisteren toe... dat hij de politie de uitzending zou laten onderzoeken. Maar Veronica verklaart nu dus dat het hele item nep is. En dan het weer. Vanmiddag valt er plaatselijk nog een bui... maar geleidelijk aanbreekt de zon door. Het is 12 graden. Morgen en vrijdag wordt het 9 tot 12 graden. Ook dan vallen er geregeld buien. Tweekeinden verandert te weinig, maar wel is het dan iets minder fris. Dit is Radio 1. Eyo, dit is de dag. Elsbeth Gutteken en Thijs van den Brink. Goedemiddag, welkom terug bij Dit is de Dag met bij ons Adem Simici. Goedemiddag, meneer Goedemiddag. Ik hoor u heel ver weg, maar u bent er wel, dat is het goede nieuws. U ja. bouwt een wijk speciaal voor Turken, schrijft het AD vandaag. Is dat echt waar? Uh, dat is niet waar. Uh, het is wel zo dat wij bezig zijn met een innovatief project. Uh, wat uh, voor heel Rotterdam-Zuid is. Uh, en eigenlijk voor Rotterdam. Ja, dat klinkt toch anders, maar daar praten we zo wel over verder. Ronald Schneider van Leefbaar Rotterdam die heeft de vragen over. We horen zo waarom. Hier in de studio ook psychiater en oud-katholiek Bart Sonderschein. Met u praten we straks over exorcisme. Ja, wat dacht u toen u de beelden van de paus zag... waarvan later werd gezegd dat dat uh, exorcisme was? Nou, eerlijk gezegd, ik heb de beelden van de paus niet gezien. Maar ik dacht, wat jammer dat het zo in de krant uh, uh, uitgelicht wordt. Want? Ik, want? ik dacht, nou, dat wordt weer sensatie... En dat is zeker niet de bedoeling geweest. Dus ik neem aan dat de paus een, een gebed heeft uitgesproken... waarin misschien een ziekte heeft aangesproken... en een, een gewoon gebed heeft gedaan. Dus ik Hij dacht, heeft... dit is een opgeklopt verhaal. Hij heeft elf seconden zijn hand, geloof ik, op het hoofd van een jongen gelegd. En dat werd dan uh, uitgelegd als uh, een daad van exorcisme. Ja. Ja. Goed, live muziek hebben we straks ook nog van uh, Diederik Rijfstra. En tegen half vier is er uiteraard onze dichter bij de dag. Vandaag is dat Krijn-Peter Hesselink. En uh, uw meningen die horen we graag via Twitter met de hashtag DIDD. Of ga naar onze website ditistedag.nu Adem Cimici, directeur van de Turkse thuiszorgorganisatie ISA... en een van de initiatiefnemers van een wijk speciaal voor senioren in Rotterdam. De initiatiefnemers zouden bedreigd zijn en bedolven onder racistische reacties, schrijft het AD. Klopt dat, meneer Cimici? Bent u bedreigd of vervelend benaderd? Nou, wij zijn niet bedreigd. Er staan wel lelijke reacties op ad.nl. En we hebben dat als een feitelijke onjuistheid ook aangegeven richting AD. Maar toch hebben zij het zo gepubliceerd vandaag. Oké. Okay. Oh, dat hadden ze dus kunnen weten, dat dat niet klopte... Klopt. Ja. Waar, waar gaat alle ophef over? Wat bent u, wat bent u precies van plan? Uh, nou, het is zo dat uh, eigenlijk. In, uh, ik ben uh, in het eerste artikel uh, van het AOD uh, geciteerd, uh, zonder dat ik het wist. Uh, uh, de journalist heeft mij geciteerd uit een conceptbrochure. Uh, voor een project uh, waar wij bezig zijn. Het uh, is een heel erg innovatief project. Uh, op meerdere vlakken. En dat is eigenlijk waar, uh, een bijdrage aan de oplossing die wij straks, uh, ja, uh, uh, ja, problemen die wij straks gaan hebben in de wijk Feyenoord. Maar waar zit de innovatie in? Uh, nou, het is, we hebben gezegd, uh, ja, hoe willen wij zelf oud worden? Die vraag hebben we ons afgesteld. Uh, als je uh, je gaat afvragen hoe anderen willen oud worden, dan uh, ben je, ja, uh, ja, wil je ze snel in een verzorgingshuis stoppen. Maar als je zelf de vraag stelt van hoe wil ik zelf oud worden, uh, dan ga je ja, natuurlijk uh, heel anders met die vraag om. Uh, op basis Daarvan uh, hebben wij vele sessies gewijd uh, en vele brainstorm sessies en met de wijk uh, in een co-creatie. Uh, zijn we uh, gaan kijken wat de behoefte is in die wijk. Allochtonen en autochtonen organisaties allemaal. Maar ik hoor nog zet. steeds niet wat er nou zo nieuw is. Uh, Vertel me, uh, ja, alstublieft. En, en, ja, en, uh, en wat eruit is gekomen is dat wij een wijk willen uh, met drie pijlers. Uh, dat is samenleven. Uh, namelijk samenleven van oud en jong. Want als je je oude buurman niet ziet, wil je hem ook niet verzorgen. Als ik mijn oude buurman wel tegenkom en als hij niet in een verzorgingshuis zit... dan wil ik wel zijn opruimen. ja opruimen. Dus samenleven van jong en oud, om te bevorderen dat we de zorg voor elkaar hebben. Ja. Samenleven van oud en arm en rijk. Ja. Armoede is echt een probleem op Rotterdam-Zuid. Armoede volgens de moderne definities. Samenleven van zorgbehoevend en niet zorgbehoevend... Uh, en samenleven van allochtonen en autochtonen. Dat is de eerste pijler, samenleven. En de tweede pijler, dat is domotica en in, uh, inzet van zorg op afstand. Domotica? Dus... Ja, dus uh, uh, technologie inzetten om de thuissituatie uh, aangenaam te maken voor mensen. Ja. Uh, en waarbij je uh, ook uh, winst hebt op de zorgkosten. Dus de kwaliteit okay. van leven gaat, uh, gaat vooruit. Uh, maar ook uh, uh, ja, de, de zorgkosten die gaan, uh, ach, ja, die, die, die die, gaan naar beneden. Uh, die gaan naar beneden. Ja. En de derde pijler is energie. Uh, er zijn natuurlijk hele hippe discussies over uh, duurzaamheid en groen. Uh, uh, uh, uh, daar staan wij achter. Uh, maar wij benaderen energievraagstukken meer vanuit het armoedevraagstuk. Uh, want uh, straks uh, zal je zien dat uh, over vijf jaar, over tien jaar... Uh, dat we uh, naast uh, hypotheek, naast huur... Uh, de energiekosten ja, misschien wel even hoog gaan zijn. Ja. Dus maar ik hoor het, daarop, het woord Turks niet gebruiken. Uh, ja, dat heeft AD gebruikt. Uh, het is wel zo dat, dat ik een turks nederlandse achtergrond heb. En ik denk dat dat de hele kwestie is. Uh, dus waar, inzet is dat enige, zou dat de enige kwestie zijn dat uw achtergrond Turks-Nederlands is? Uh, nou, het, uh, ik denk dat bijvoorbeeld de Shariawijk in Den Haag en dat soort al die discussies die meespelen, dat ja. dat, dat, dat een bij, bijdraagt. Maar, maar is, journalist... er, is er iets Turks ja. aan de wijk die u wilt maken? Uh, het is uh, in die zin Turks uh, dat we uh, geput hebben. Uh, dus als u mij vraagt van, ja, uh, waar put u inspir inspiratie uit? Ik heb bij moeder gezien dat zij uh, zorg, uh, ver, uh, haar moeder heeft verzorgd mijn oma. Maar als ik mijn Kaap uh, Verdis buurman vraag, uh, uh, dan zegt hij, ja, dat is Kaap Verdis. En als ik mijn uh, uh, uh, uh, buren Autochton, dan zeggen zij ja. Vroeger was het bij ons ook zo, ja. dus uh, het is vanuit mijn achtergrond. Uh, ja, zijn we eigenlijk, zeg maar. Ja, was een soort motor. Is dat op gang gekomen? Uh, en ja, en dat is op, op de een of andere is dat, ja, ja, je kan het Turks noemen, maar ik denk dat dat ja, van alle cultuur is. Ja, u zegt, wij hebben zelf die term nooit gebruikt, en die, ze, die willen we ook helemaal niet gebruiken. Uh, nou, uh, we, we zitten in een groep van vier man, uh, waarbij ik de enige, uh, ja, als, ik, als u mij een allochtoon wil noemen, uh, ben ik de, e de enige allochtoon, uh, maar de groep wilde een knipoog maken naar uh, datgene waar wij inspiratie hebben gegeven. En geput. wat werd de knipoog? Uh, dat was turkwaas, want ik was uh, heel erg tegen een Turkse naam, uh, uh, maar de groep. Uh, als groep vonden we wel dat, dat het op de een of manier... tot de uitdrukking moest komen. Ja. Nou, We hebben een middenweg gevonden om een mineraal, een edelsteen... Uh, ja, wat, wat je ook zeg maar, mooi uh, qua kleurstelling in uh, architectuur kan gebruiken. En toen dacht u van... Nu denkt u van, hadden we dat toch maar ja. niet gedaan. Ja, maar ik wil nog even toch? één punt. want uh, Ja, uh, sorry. U, u, u denkt, nu hadden we dat toch maar niet gedaan, die knippo? Nee, helemaal niet. Want kijk, uh, het is, uh, uh, we hebben het over co-creatie. Uh, en co-creatie betekent niet dat alles... Ja, dit is een discussie die we met elkaar aan moeten gaan. Ja. Want dat wordt straks iets van Rotterdam. Iets van Rotterdam-Zuid. Dus ook uh, ja, geluiden van leefbaar Rotterdam. Uh, ik zou zeggen, ja, de, uh, ik noem heel uitdrukkelijk co-creatie. Dus, ja, ook blij dat, dat ja, ja, ik ben ook heel erg blij dat uh, ja, meneer Schneider aan tafel zit. Dan ja, daar hij gaan we met praten. Zijn, dan u kan noemt... zijn ideeën ook... Uh, uh, ja, uh, uh, poneer dan. Uizen, ja, dan, ja, wordt dat meegenomen. Meneer Sneijder van Leefbaar Rotterdam, goedemiddag. Goedemiddag. U heeft inmiddels vragen gesteld in de gemeenteraad. Um, uh, meneer Schimici is heel blij dat u bent. Stemt dat u gelukkig? Ja, uiteraard. Ik ben altijd voor de dialoog. <laughs> u heeft vragen gesteld over deze wijk. Waar zit uw zorgen? Nou, even voor de goede orde. Ik, ik ken de plannen uh, van de heer Schimici uh, uh, op zich niet... Daarom stel ik ook die vragen uiteraard. U kent ze uit de krant waarschijnlijk? Ik ken ze uit de krant, ja. ja. En, en de berichten die in de krant stonden, die, uh, veront, die verontrusten mij eigenlijk. Uh, u ook, want uh, daarom heeft u ook dit item nu op de radio. Nou, hoeft niet per se vanuit verontrusting gemaakt te zijn. Maar goed, gaat nou, u verder. Maar, uh, nee, dat klopt. Maar desalniettemin in ieder geval opvallende berichten. Dat zeker. En in die berichten uh, stond, uh, de berichten in het AD... dat het uh, zou gaan om een wijk uh, die uh, specifiek gebouwd zou worden... voor, uh, voor uh, uh, Turkse inwoners van Rotterdam-Zuid. Jong uh, uh, uh, en oud. Uh, en ja, toen dachten wij toch, hé, wacht eens eventjes, wat gebeurt daar? Want uh, Rotterdam-Zuid, dat is nou net de wijk waar enorm veel problemen zijn, zoals u weet. Waar uh, de problemen dusdanig groot zijn met betrekking tot uh, integratieproblemen, achterstanden, taalachterstanden, uh, uh, laag opleidingsniveau, veel werkloosheid. Nu u zegt, dat daar ik... moet je geen Turkse wijk maken? Nou, dan moet je inderdaad uh, moet je niet inderdaad specifiek gaan bouwen, denk ik, uh, voor, de Turkse, voor de Turkse achterban. Uh, want uh, dat komt dat hele integratieproces dat we juist daar van de grond willen trekken met veel pijn en moeite. Uh, komt dat niet ten goede. Ja, meneer, Chimiti, snapt u dat? Uh, dat snap ik heel erg goed. Want ja, kijk, als, als ik zeg maar, dit project niet zou kennen uh, en iemand anders zou het uh, ontplooien. Uh, en ik zou de kop lezen, uh, eigen wijk voor Turken, dan zou ik zelf, daar als met een, uh, zelfs met een turks nederlandse achtergrond, zou ik kromme tenen krijgen. Dus ik begrijp dat. Ja, dat is niet mooi om te wonen? Uh, nou, de, ja, ik, ik zou dan zeggen, ja, als je in de Turkse wijk wil wonen, dan kan je in Turkije wonen. Dat moet je in Nederland niet willen, zegt u. Nee, klopt. Nee. Dus dat is ook echt niet uw bedoeling? Dat is echt een groot misverstand? Nou, dat is een groot misverstand. Uh, nou, ik, ik, ik, ik hoop dat het een misverstand is, maar de dame die hierover heeft, heeft geschreven, zij heeft de conceptbrochure ook, en daarin staan deze dingen expliciet. Dus, ze heeft het expres gedaan? Uh, nou, het speelt heel erg in op de actualiteit, de Sharia-wijk en dat, dat soort dingen, dus ja. ja ja. Meneer uh, Snyder, bent u gerustgesteld door wat u tot nu toe gehoord heeft van uh, meneer Shimichi? Nou ja, ik, ik ben, ben erg benieuwd wat er dan in de brochure staat. In de conceptontwerpen en wat dan de antwoorden gaan worden. Maar laat ik zeggen, de, wat, wat ik nu hoor: hè, dat hij zegt van nou, het is helemaal niet zo specifiek bedoeld voor, voor allochtonen. En uh, het is die, die wijk, of de wijk of omgeving is gericht op, op alle bevolkingsgroepen. Maar ja, het is wel, als dat, als he, he, dat de integratie bevordert, lijkt me dat een prima idee. Want er is erg veel behoefte aan ja. in Rotterdam Zuid om juist die integratie van de grond te krijgen. Maar hij maar goed, bijvoorbeeld het, het, het samenleven tussen jong en oud. Dat is in mediterrane culturen gebruikelijker dan hier. Uh, dat, nou, dat, dat, dat weet ik eerlijk gezegd niet hoor. Het ligt er maar aan in welk gedeelte van Nederland je woont. Ik denk dat er een heleboel gebieden toch ook wel degelijk mensen... Over, uh, bijvoorbeeld hun, uh, hun, ouders, uh, hun ouders in huis nemen als hun ouders uh, niet meer goed te been raken. Er ja, komt dan niet nou. dus... veel voor hoor in Nederland. Nee, maar ik denk dat, toch, uh, dat het ook wel meer weer gaat voorkomen dan het uh, dan in het verleden zou zijn. Ook mm. door allerlei bezuinigingsmaatregelen van de overheid. En daar natuurlijk. bent u ook niet op tegen? Nee, ik zou. Nee, ik. Eh, helaas, mijn ouders zijn eh, inmiddels overleden. Maar als mijn moeder op een gegeven moment een slechte been was geraakt. had ik eh, wel degelijk haar eh, waarschijnlijk in huis genomen. Oh, ja. ja. En als dat dan toevallig in Turkije ook vaker gebeurt. en we gaan dat hier ook stimuleren. dan is het geen Turkse wijk? N nee, nee, niet per definitie. Ma mag ik even. Wat, ja, want, uh, meneer Sjemic? Ik vind. Uh, uh, kijk, het is. Uh, uh, ik denk dat ook. Uh, ik ben met meneer Sjijde eens dat het ook Nederlands is. Uh, maar de verzorgingstaat. Uh, heeft, ja, uh, heeft ervoor gezorgd dat we dat af, ja, afgeleerd hebben. Uh, dus ja, uh, uh, als je zeg maar uh, dingen uit handen neemt. Uh, dan nodig je dus ook mensen uit om ja, je ouders in een verpleeghuis te stoppen. Yeah. Dus ik denk dat uh, ja, uh, als in de Turkse cultuur die infrastructuur ook aanwezig zou zijn. was dat het hetzelfde geweest. Uh, dus in dat opzicht, ja, uh, denk dat het ook wel Nederlands is. en vandaar dat het ook zeg maar aanstekelijk is. ook zeg maar uh, buiten zeg maar, de Turkse uh, uh, ja, kringen. Uh, als we ja, dit hele concept presenteren. Diederik Rijpstra, jij gaat nog een nummer uh, voor ons spelen. Vertel even wie je bij je hebt, want er zijn, je, bent niet de enige muzikant hier. Nee, nee, nee. Wie zijn er nog meer? Uh, Tony Roux op piano, Lucas Dols op bass en Bobby Petrov op drums. En wat gaan jullie voor ons spelen nu? Empty Space Sans Parole. Goed, loop weer even naar jouw uh, trompet die hier nog achter mij ligt. Dankjewel, Diederik Rijpstra en Bent voor uh, Empty Space San Parole. Afgelopen zondag na de mis van Pinkster gebeurde het volgende op het Sint-Pietersplein. De messa di pentecoste is finita. Papa Bergoglio si avvicina. Zoals gebruikelijk na afloop van de zondagsmis ging de paus naar een groep toestel. Il sacerdote lo presenta al Papa dicendogli che ha bisogno di esorcismo. even getimed, hij houdt dan wel 10, 11 seconden de handen op het. Het voorhoofd van die jongen. En vervolgens is dat uitgelegd als een vorm van exorcisme. Duivelsuitdrijving dus bij deze zieke jongen. Seriator Bart Zondersjean, het, uh, het Vaticaan heeft inmiddels tegengesproken... dat er sprake zou zijn van exorcisme. Begrijpt u waarom? Ja, zeker. Het exorcisme is toch een heel uh, groot ritueel... binnen de, de Rooms-Katholieke Kerk... En dit is een heel kort gebed wat de paus bij een zieke doet. Ja, en dat is geen exorcisme? Nee. nee. Waar veel mensen zich over verbazen, en daarom is er natuurlijk ook veel discussie over ontstaan, over het feit dat er nog altijd blijkbaar sprake is van exorcisme binnen uh, kerken. Komt het in Nederland ook voor? Komt in Nederland ook voor, uh, zeker in de pinkster evangelische groepen. Uh, ook wel in de kerken, maar dan heel, heel, heel, heel summeer. Ja, en ja. hoe vaak dan? Ja, dat zou ik niet weten. Dat zou je aan de bischoppen moeten vragen ja. van de katholieke kerken. Die uh, priesters natuurlijk in dienst hebben. Die mogelijk op verzoek een exorcisme zullen doen. Ja, nou veronderstelt een exorcisme de aanwezigheid van de duivel... of van een demon of van een boze geest. Dat is voor veel moderne Nederlanders een realiteit die niet, niet, niet meer een rol speelt. Nee, maar voor veel moderne Nederlanders is ook het geloof in God verdwenen. Dus als je in God gelooft, dan kun je ook geloven in allerlei krachten... en uh, entiteiten op, op goede en kwade. Ja, nou bent u psychiater. In de psychiatrie heeft u ook te maken met, met, met afwijkingen, met ziektes, met psychische ziektes. Hoe onderscheid je nou tussen een psychiatrische afwijking en een, een, een, een boze invloed? Ja, dat is een, uh, niet een gemakkelijke opgave. Maar een psychiater zou daar wel een bijdrage aan kunnen leveren. Maar ik wil toch zeker zeggen dat het vaststellen van uh, iets van een boze geest... toch uh, de taak van de kerk zelf is... Dus de geloofsgemeenschap die uh, ziet of er iets is... wat te maken heeft met het Rijk van de Duisternis. Ja. De psychiater kan wel zeker een, een bijdrage leveren... omdat hij uh, in ieder geval verstand heeft van psychiatrische stoornissen. En hij kan waar uh, uh, patiënten zeggen van... ja, ben ik bezeten of heb ik last van kwade machten? Kan hij in ieder geval aanduiden dat het misschien ook... op het, het terrein van de ziekte ligt van psychiatrische stoornissen. Ja. Ja. En heeft het u, wel, u het wel eens meegemaakt in uw praktijk... dat iemand bij u kwam en die zei, ik ben bezeten... en dat u vervolgens dacht, ja, dat is misschien ook wel waar... en ik verwijs deze persoon dan ook maar door naar de kerk... want dat is niet een terrein waarop ik zelf het ben. Ja, ik heb wel uh, in, in die twintig, dertig jaar dat ik nu werk... Uh, heb ik wel af en toe die vraag gehad. En zelf heb ik daar een, een soort uh, ja, uh, criteria voor aangelegd. Uh, nou, mijn psychiatrische criteria zijn duidelijk... maar wat betreft mogelijke sprake zou kunnen zijn van iets van het boze, dan zou je kunnen denken aan... dat de patiënt uh, uh, verschijnt vertoont die tegen het geloof ingaan. Die, uh, die een, een absurde, directe weerstand heeft tegen het geloof, tegen Christus. Ik noem bijvoorbeeld het voorbeeld, wat ooit is mij verteld is... dat in een Duitse pastorie uh, um, iemand binnenkwam... en die werd ineens hartstikke hysterisch. En waarom? Niemand zag iets, maar die ene persoon zag door de demon werd toen later vastgesteld... dat er op de grond een heel klein korreltje van een hostie lag. Hm. Nou, dat zag niemand. Nee. En ja, later bleek dan dat er toch iets aan de hand was. En dat is dan, zegt u, niet het terrein van de psychiater... maar het terrein van de kerk? Ja, dit is wel een heel bijzondere voorval. Maar het loopt natuurlijk heel vaak door elkaar. Want stel dat iemand opgevoed is... in een heel ja, uh, christelijk milieu, waar allerlei nare dingen gebeurden, dan kan ik me heel goed voorstellen dat ook iemand veel weerstand heeft tegen het christelijk geloof vanuit de psychische achtergrond. Ja, en dan is het niet een, een bezetenheid waar je nee. over spreekt. Nee, nee. Ja, <coughs> Ik vraag me af: is het niet allemaal een kwestie van verschillende duiding van dezelfde, man van de, de, dezelfde gedragingen die wij nou eenmaal. Uh, uh, uh, van de, vanuit de ene hoek, als je niet heel erg wetenschappelijk aangehouden bent... zou je dat misschien een demon kunnen noemen... terwijl we uh, ander zou zeggen, nee, dit is een psychiatrische ziekte. Hoe... Nou, ik, uh, psychiatrische ziekten zijn wel heel duidelijk vastgesteld... wat dat wel is en wat dat niet is. Dus er is ook een ja, terrein maar... dat niet uh, bij psychiatrische ziekte... Uh, uh, zeg maar de paranormale dingen, verschijnselen die je hebt... mensen die zich bezighouden met hekserij en, uh, en al dat soort dingen... En dat uh, behoort sowieso niet tot de psychiatrische stoornissen. Nee. Laten we eens even gaan praten met iemand die daar ook ervaring mee heeft. Dick Rabbedam. Goedemiddag meneer Rabedam. Goedemiddag. U uh, heeft zelf meegemaakt dat bij u uh, exorcisme werd toegepast. Uh, hoe, hoe is dat zo gegaan? En wat voor situatie was u? Nou, ik was uh, al een aantal jaren was ik, uh, zwaar overspannen geweest. Um, ik had uh, diverse therapieën uh, gevolgd en uh, medicijnen gebruikt, maar uh, dat was eigenlijk zonder succes. En uiteindelijk uh, kwam ik tot het besluit om een uh, eind aan mijn leven te maken. En uh, dat wilde ik niet, niet echt. Uh, zat In mijn hoofd zat er een... Uh, ja, ook een, een demon die me enorm commandeerde. Die had mij volledig in de macht. En die overwoekende mij en in een heel klein hoekje. Zo voelde ik dat zelf. Daar zat ik zelf en ik was zwaar in protest. Maar ik kon uh, daar niks tegen ondernemen. nee U bent toen naar een, een kerkdienst gegaan van Jan Zijlstra in ja. Leiderdorp. Die heeft met u gebeden. Wat, wat gebeurde er op dat moment? Nou, het is nog voor het gebed is dat gebeurd uh, Ik ben uh, onder... Min of meer uh, protest naar die uh, kerkdienst geweest. Ik uh, had voor het eerst kennis gemaakt met uh, gebedsgenezing. Uh, slechts een paar dagen daarvoor. En ik had er enorm op afgegeven. Maar omdat ik uh, zo rigoureus uh, een eind aan mijn leven wilde maken. dacht ik van: uh, ik ga naar die kerkdienst. waar ik een blaadje van had gekregen. om te laten zien dat uh, het uh, me niet had geholpen. maar dat ik ook het laatste strohalmpje had beetgepakt. dat we misschien van de daad af konden. Uh, uh, houden. Uh, in die kerkdienst uh, heeft uh, op een gegeven moment uh, Jan Zelstra gevraagd, zijn die mensen op zoek naar Jezus? Uh, ik was zeer van plan voor die tijd om uh, met twee voeten op de grond te blijven staan, zoals ik het ook gezegd. Maar uh, ik uh, hef, hief mijn hand op op dat moment bij de vraag van zijn er mensen op zoek naar Jezus? En, uh, want dat was ik eigenlijk mijn leven lang geweest. En er is een radicale verandering direct in mijn leven, heeft er plaatsgevonden. Dus ik wil eigenlijk kun je wel zeggen, direct door Jezus ben ik bevrijd. En, en, en hoe was het daarna met u? Want u zei daarvoor, uh, was ik heel depressief, wilde ik een einde aan mijn leven maken. Wat, wat, maakte ik ook het leven van de mensen om me heen uh, heel moeilijk. Wat is, is er na die tijd veranderd? Uh, ik ben s thuis thuisgekomen. Uh, mijn vrouw had uh, s'avonds mijn afscheidsbrief gelezen... En uh, was er eigenlijk wel een klein beetje blij mee ook, want ze was me door alle omstandigheden behoorlijk zat geraakt. Uh, ik denk dat ik rond uur half drie nachts thuis kwam. Uh, zij kwam haar bed uit, zag mij, zei van hé, hey, je bent er weer. En uh, zag vervolgens aan mijn ogen dat er een radicale verandering had uh, opgetreden. Maar haar geloof was, uh, ik, ik was ook heel erg uh, bespraakt op dat moment. Ik kon mijn mond niet houden, want uh, ik was uh, ja, misschien wel vervuld van de heilige geest. En uh, zij vond het allemaal fantastisch, maar had eigenlijk weinig vertrouwen voor een uh, langere periode. Ja, en u was ook onder behandeling in die tijd van, de, van ja. een psycholoog. Wat zei die toen u met dit verhaal daar kwam? Uh, ik was De week daarvoor was ik uh, in de therapiegroep geweest. Ik zat toen heel erg diep. En ik kwam een week later en ik zei van ik heb geen hulp meer nodig. En dat vond me bijzonder uh, vreemd. Ja, en kan ik me voorstellen. Uh, ja. Er uh, werd gevraagd hoe dat was gekomen. En uh, wat er dan aan de hand was. Ik heb verteld over mijn uh, kerkgang. Zeg maar op die zondag naar die genezingsdienst. En dat daar uh, ja, letterlijk een wonder met mij was gebeurd. En uh, nou... Men vond dat ik toch beter nog een tijdje in die groep kon blijven, want ik vond het hele verhaal al zo vreemd. En toen dacht ik bij mezelf, ja waarvoor zou ik het eigenlijk niet doen? Want dan kan ik ook aantonen dat het werkelijk het uh, ja. geval is geweest. En dat heeft u gedaan ook? Ik ben er nog een aantal maanden gebleven en toen uh, ben ik uh, weggegaan. En sinds die tijd? Gaat het goed met u? Het gaat uitstekend, ja. Goed. Dank u wel. Al jaar inmiddels. Dank u wel voor uw verhaal, uh, meneer Krabbedam. Uh, Bart Sondersijn, na aanleiding van, van wat er gebeurde of niet gebeurde... op dat Sint-Pietersplein is er heel veel aandacht nu in de media voor exorcisme. Hebben kerken er genoeg aandacht voor? Uh, in het algemeen niet, denk ik. Nee. Uh... In de rooms katholieke Kerk zijn er wel enkele priesters aangesteld door bisdommen die dat doen, maar dat komt sporadisch voor. In de Anglicaanse Kerk, zo'n 30 jaar geleden, was er veel meer aandacht voor. En in, in die tijd is er, geloof ik, per bisdom in, in Engeland een, een priester-exorcist aangesteld. Ja, en waarom, wat, wat, wat, wat blijft dan liggen als kerken er geen aandacht voor hebben? Wat er blijft liggen. Ja, waarom zouden ze er meer aandacht voor moeten hebben? Uh, ja, ik denk ze zouden er meer aandacht moeten hebben als het meer voorkomt. En wanneer komt het meer voor? En dat, dat, is, dat is natuurlijk wel interessant. Zelf denk ik van als er meer openheid is voor de Heilige Geest... en voor Christus, en mensen zich veel meer toewijden aan, aan het geloof... dat dan vanzelf meer openbaar zal worden... welke tegenkrachten er in mensen en in de samenleving kunnen zijn. En die mogelijk ook zullen worden als tegenkrachten tegen het Rijk Gods. Dank u wel. Het is tijd voor onze dichter bij de dag. En vandaag is dat Krijn Peter Hesselink. Goeiedag. Goedemiddag. Goedemiddag. We zijn benieuwd naar je gedicht. Ja, ik heb een uh, gedicht geschreven, een sonnet zelfs... over de grens van onze empathie. Hoor je erbij of niet, dat is de vraag. Verdronken in het hossende oranje... dat in Almere of in Tielf rondkolkt... als Nederlands hoop voort op het ijs. Hoor je erbij of niet, als je als Jood... Je meelaat slepen door de melodie die Wagner eindeloos wist uit te spinnen. Een dronken loflied op de lightculture. Hoor je erbij of niet. Als je je land ontvlucht bent, maar je niet bewijzen kan waarom. Als je gevangen wordt genomen. Als water en brood je door de strop geduwd wordt. Als je enkel aandacht krijgen kan door trots de grens van dood en leven op te zoeken. Dankjewel. We zetten jouw gedichten op onze website Dan kunt u het later vandaag uh, teruglezen. Dit is de dag.nu en dan kunt u ook gesprekken terugkijken... en reacties of ideeën kwijt. En we danken al onze gasten van vandaag. Dat waren Bas Altena, Erbe Wennemars, Mirjam Aakster... Guilene van Thiel, Tjako Venema, Adam Simici, Bart Sonderschein... Dick Krabbedam, Diederik Rijpstra en al zijn muzikanten. En zometeen is hier de villa, Villa VPRO. Uh, Ger, wat gaan oh, jullie doen? Hallo, oh, Elsbeth. Ja, door fraude loopt Europa elk jaar duizend miljard aan belastinginkomsten mis... Duizend miljard. En daarmee los je de problemen van alle EU-lidstaten op. En je houdt er nog geld over om de jeugdwerkloosheid aan te pakken. Twee uur hebben ze daar in Brussel voor uitgetrokken. Twee uur. Dat straks in Villa V. Dit is Radio 1. Het is half vier. Raymond Serré met het NWS Journaal. Het proces tegen de kapitein van het cruiseschip Costa Concordia begint op 9 juli. De Costa Concordia liep op de rotsen bij het eiland Giglio voor de Toscaanse kust. En daarbij kwamen 32 mensen om het leven. Kapitein Francesco Schettino wordt verdacht van doodslag, het veroorzaken van de scheepsramp en het voortijdig verlaten van het schip. Het ongeluk vorige maand met een vliegtuig van Lion Air voor de kust van Bali is veroorzaakt door een menselijke fout, blijkt uit de eerste bevindingen van de commissie die de crash onderzoekt. Een technisch mankement wordt uitgesloten. Het toestel in Boeing 737 haalde de landingsbaan aan de kust net niet en kwam in zee terecht. Er zaten 101 passagiers en 7 bemanningsleden aan boord Nog weer 20 mensen raakten grond.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 Dit is Radio 1, Villa VPRO, Tessel de Blok en Ger Jochems. Goedemiddag, hartelijk welkom bij Villa VPRO. Na vier uur hebben wij een directe lijn met ons Euroforum in Straatsburg... om te praten over belastingfraude, gaten in de begroting en meer Europese kopzorgen. Volgende maand zijn er presidentsverkiezingen in Iran... maar de kaarten lijken nu al enigszins geschud. Alleen acht volgzame conservatieven mogen zich kandidaat stellen. De verlichte hervormingsgezinde kandidaten zijn buitengesloten. De Nederlands-Iraanse politicoloog Peman Jafari... analyseert voor ons de situatie in zijn geboorteland. En Metropolis Radio onderzoekt de positie van de vegetariër... in de Spaanse keuken. Uw reacties zijn welkom via de site VillaVPRO.nl. Dit is tot half vijf Villa vpr.o. Het einde van een groot sportevenement, zoals de Olympische Spelen of de, de WK-voetbal, dat betekent meestal ook het einde van het stadion. In Zuid-Afrika bijvoorbeeld zijn er maar vier van die spe speciaal gebouwde voetbalstadions in gebruik. En dat moet anders kunnen, dacht ingenieur in wording Marcel Klomp. Marcel Klomp, goedemiddag. Goedemiddag, hoi. Een portable stadion. Klopt. Een draagbaar stadion. Ja, een transporteerbaar stadion wat je uh, na elk groot sportevenement weer af gaat bouwen en in zeecontainers over de wereld verplaatst, zodat het meerdere sportevenementen kan aandoen, waardoor je niet elke keer een groot stadion moet bouwen, waar vervolgens uit lokale vraag gewoon geen behoefte naar is. En wat voor materiaal bouw je dat dan? Uh, normaliter zie je dat veel stadions uit beton zijn opgetrokken. Blijkt me niet stadion... erg handig, nee. Precies, dit stadion het heeft een stalen draagconstructie met aluminiumtreden uh, en een aluminiumdak. Hey, zo'n uh, stadion van jou, hoeveel mensen kunnen daarin om te beginnen? Daar gaan 50.000 mensen in. En uh, heb je ermee gerekend dat als er een doelpunt gemaakt wordt... dat mensen ongecoördineerd hossen op zo'n stadion? Ja, absoluut. Dat is ook uh, maatgevend geweest in het uh, ontwerpproces. Om er zeker van te zijn dat op het moment dat 50.000 mensen tegelijkertijd gaan juichen dat het stadion stijf genoeg is om alle krachten netjes naar de ondergrond af te dragen. Oké. Okay. En heeft het stadion een dak of althans een constructie... waardoor een dak dicht zou kunnen? Uh, nee, het is op dit moment is er alleen van uitgegaan om alle toeschouwers van een dak te voorzien. Dit ook om aan te sluiten op de eisen die de FIFA aan het IOC uh, stelt. Mm -hmm. ja. En alle atleten die staan nu nog uh, die staan bloot aan de elementen. En dat is vooral ook omdat op het moment dat je daar ook een dak voor wil gaan maken... Ja, dan wordt je constructie dusdanig zwaarder dat je je weer moet afvragen in hoeverre een transporteerbaar stadion... of het dan nog uh, financieel haalbaar gaat worden. Zeg, en hoe lang duurt het om het op te zetten? Uh, het idee is dat je elke twee jaar een nieuw evenement kan aandoen. En daar zit dus de opbouwtijd en de afbouwtijd bij in. Maar hoe lang duurt, duurt dat dan? Als je, als je morgenochtend acht uur begint, hoe lang uh, ben je dan bezig? Nou, dat, ik uh, pin me er niet op vast, maar ik gok dat we dan oh, tussen een maand of acht aan negen... dat we dan uh, een uh, mooi potje voetbal zouden kunnen spelen. Nou heb je voor een potje voetbal natuurlijk ook gras nodig. Je kan zo'n stadion niet zomaar overal neerzetten en zeggen... in, in de uh, omheining die ik nu heb gemaakt gaan jullie voetballen. Je een grasmat, ja. Of je dat er ook bij? Nee, ik heb wel gesproken met de heren van de Amsterdam Arena en die hebben mij gegarandeerd dat uh, op het moment uh, dat eigenlijk een grasmat, dat dat niet maatgevend is, die kan zo, uh, zelfs met vliegtuigen... Uh... Nee, dat is heel lang niet maatgevend geweest in de Arena, daar moet ik ze onmiddellijk <lacht> gelijk geven, daar hebben ze jaren <lacht> ellende gehad, ja. zeg. <lacht> nee, maar uh, met de nieuwe technologie kan je een grasmat in één keer neerleggen en dat is dan binnen 24 uur uh, bespeelbaar. En uh, dat is, uh, heeft geen uh, belemmeringen voor mijn uh, concept. Wat kost die? Um, ik heb nu de, uh, uh, hij is wat duurder dan een permanent stadion, maar ik heb de uh, lease fee die je zou moeten huren uh, uitgedrukt als een percentage. En daarin zeg ik dat een normaal stadion 400 miljoen kost ja. en om deze te huren ben je met 87 miljoen ben je klaar. Ja, volgens mij is het, uh, ja, kan het, wij kunnen dat uiteraard allemaal niet narekenen, maar het klinkt in ieder geval fantastisch. Volgens mij heb je met één psychologisch ding geen rekening gehouden. Dat uh, uh, mensen die in een land beslissen over het aantrekken van de Olympische Spelen en dan zo'n stadion neer gaan zetten, want uh, er komt een gigantische infrastructuur wordt er neergezet, dat dat allemaal witte olifanten zijn. Dat het allemaal uh, prestige-objecten ja. zijn waarmee je die bevolking trekt. En dat doe je natuurlijk minder met zo'n portable ja. geval van jou. Denk nou, gelukkig, je niet? gelukkig heb ik daar wel rekening mee gehouden en Kijk, ik ben het helemaal met u eens: voor een groot evenement heb je soms wel tien stadions nodig. En dan ga je natuurlijk in je hoofdstad of daar waar een grote sportclubs zijn... en veel dichter bevolkingsgroei, daar ga je een iconisch mooi stadion neerzetten. Alleen je hebt het dusdanig veel nodig dat het gewoon financieel niet verstandig is... om daar voor alle acht of voor alle tien stadions... Uh... Nee, maar dat is nou precies ja. wat Ger zei. Het is financieel niet verstandig. Maar daarom zijn het ook Witte Olifanten. Die denken ook helemaal niet over financieel verstandig. Die denken, mijn land, Olympische Spelen, dat zullen ze weten ook. Ja, en aan mij is dus zonvloed. Ja. Nou, Ik denk dat als je er uh, tien mooie neer mag zetten... dat je dan prima er kan accepteren dat er ja. zes prachtige staan... en dat er vier stonden die daarvoor bij je buurman uh, eventueel hebben gestaan. Um, nou, aan wie ga je het? Heb je het al eens aangeboden aan, aan, aan mensen? Denk je dat er daadwerkelijk interesse voor is? Um, ik verwacht eigenlijk wel dat er, dat er interesse in is. Ik moet alleen bekennen dat ik uh, voorlopig alleen mijn onderzoek bij IMD heb uitgevoerd. En in samenwerking met de TU Delft. En nog geen uh, investeerders of andere partijen heb benaderd om dit naar een uh, volgend niveau te brengen. Maar dat is je volgende stap neem ik aan. Of niet? Of ga je uh, niet meer door uh, commercieel het uitbaten van dingen? Ja, dat is even afwachten hoe dit interview verloopt, maar eh, voor ons oh. nog. Eh... Zullen we nog even doorpraten dan? Ja. <laughs> ja. Zeg maar wat je horen wilt. Hey, Marcel Klomp, uh, uh, voor mensen die uh, echt heel erg nieuwsgierig zijn, wij trouwens ook. Uh, kunnen we op YouTube bijvoorbeeld iets zien? Uh, heb je al iets van een filmpje? Nee, ik heb wel impressies gemaakt van het stadion. Die zijn op de website van IMD uh, te zien. IMD hè? Dat is een ja. uh, ingenieursbureau? Ja, exact. IMDBV.nl. En daar kan je enkele impressies zien in een uh, ja, echt hoe het eruit gaat komen te zien. Mm -hmm. Maar ik heb nog geen uh, 3D-filmpjes gemaakt hoe je door het stadion kon lopen. Ik heb me vooral geconcentreerd op de constructieve veiligheid van het geheel en de financiële haalbaarheid. Ja. Ja. Nou, We gaan het sowieso ook op onze site zetten, villa-vpro.nl. Althans de link naar waar ze kunnen zien hoe het eruit zou kunnen gaan zien, dat stadion van jou. Ja, super. Dit wordt ook jouw afstudeerproject tevens. Hiermee ben jij ingenieur. Ja, aanstaande vrijdag is het moment daar en uh, mag ik me gaan verdedigen. Nou, dat gaat vast lukken. Ik feliciteer je vast. Marcel Klom, dankjewel. je Jo, geen dank. We denken soms dat Nederland het centrum van de wereld is. En misschien denkt iedereen dat wel over zijn eigen land. Onze correspondenten laten ons hun wereld zien. Metropolis Radio. Hallo Nederland. Hallo Nederland. Welkom bij Metropolis. Metropolis. Metropolis. Culinaire groenteschotels en hippe vega-burgers... zijn in Nederland inmiddels vertrouwde gerechten. Steeds meer mensen ruilen een biefstuk in voor een vegetarisch hapje. Maar hoe gewoon is het elders in de wereld om geen vlees te eten? Onze Metropolis-correspondenten gaan met deze vraag op stap. En gisteren hoorden we dat vegetarisme in Indonesië... geen bewuste keuze is, maar gewoon noodgedwongen omdat het goedkoop is. En vandaag is Metropolis in Spanje... Waar geen vlees eten een doodzonde is. Dit is een mercado met mucha traditie van carne en pescado. Ramon Gandarias, een groot liefhebber van vlees. We stappen de markt binnen. Een overdekte markt, zoals je die veel kent in Spanje. Hola, buenos dias. Het ligt hier mooi uitgestald. Dit is lamsvlees. Hier ligt ook rundvlees, helemaal met plastic eromheen. Los animales maman. Deze dieren worden al geslacht op het moment dat ze van de moedermelk afgaan. Ze hebben dus alleen maar melk gehad en dat zorgt voor een typische smaak. Ja, en dit vind ik toch altijd een beetje een akelig gezicht. Hier hangen hele varkenspoten aan haken. Dit is de iberico ham. Het is een van de sabores sabrosos ja, del mundo. Dit is een van de bijzonderste smaken van de wereld, zegt hij. Ik wil een paar dingen voor het Er wordt hier bijna met liefde een stuk vlees schoongemaakt. Het is een heel groot mes. Het blad is wel 10 centimeter doorsnee. Er worden zachtjes alle stukjes vet afgeaaid bijna. Por dentro de la gastronomía española is muy importante, cocido, In de Spaanse keuken werken we veel met vlees, bijvoorbeeld voor een cocido, een typische Madrileense stoofpot, of een fondue. Mirad, moros, mucha gente Komt omdat Spanje van oudsher een mix is van culturen, ook door de komst van de moren uit Noord-Afrika. We hebben recogdeloogie de joh. En daar hebben we veel van overgenomen. 50 con Muchas gracias. Muchas gracias. Primero vamos a preparar unas verduras. Inmiddels in de keuken worden eerst wat groenten bereid, wordt een prei gesneden, een uitje. Een grote grillpan wordt er van een haak gehaald pinta Helemaal blij met de stukken vlees die zijn gekocht. Waarom is vlees en vis zo belangrijk voor de Spanjaarden? La carne siempre ha sido un alimento de prestigio social. Eigenlijk is vlees altijd een luxe product geweest. Als een familie no kon... Podía... Als je geen vlees voor je kinderen kon kopen. dan wilde dat zeggen dat je bij de lagere klassen hoorde. Economicamente was bajas. Otro argument. La dieta mediterránea is. carne, quatro días la semana. Ja, en dan is er natuurlijk een ander argument. en dat is dat er bij het mediterrane dieet gewoon hoort. dat er zo'n vier keer per week vlees wordt gegeten. pescado, quatro días la semana. Zo'n vier keer per week vis. En dat betekent dus dat we bijvoorbeeld tussen de middag vlees eten en dan s'avonds laat nog een stukje vis. Er ligt maar een heel klein beetje olijfolie in de pan, wat zeezout. Ja, dan que se vaya haciendo la carne con la grasa va soltando. De bedoeling is dat het vet van het vlees verder zijn werk doet. Om de smaak door het hele stuk te verspreiden. Perfect. Ik moet zeggen, het ziet er goed uit. Lois, <laughs> lo is, lo is ya veras. Nou, dan ga ik toch maar wat van de tomaatjes en van de groenten eten. Aprovechara. Eet smakelijk. Jullie moeten altijd wel een beetje om mij lachen, toch? Dat ik geen vlees eet. Hombre, lo más lamentable, lo más triste. Bueno. Dat je een groot stuk vlees laat liggen. Dat kunnen ze hier nog wel begrijpen. muy Maar dat je de echte ham van hier niet eet. Ja, dat is toch wel een hele trieste zaak. Verdaderamente muy buena Ja, dit is wel een heel lekker stukje vlees. Bien guisada, bien En het is natuurlijk goed klaargemaakt. Kunt u zich voorstellen een leven zonder zo'n stukje vlees? Heel moeilijk. Dat is wat Ik kan het me voorstellen. Het is las cosas buenas, we la Maar een leven zonder dit soort lekkere dingen. Ik weet niet of dat het waard is. is. Dat was een bijdrage van Jessica van Spenge. En morgen is Metropolis in Nederland. En leren we hoe veelzijdig en voedzaam zeewier is. Ik zie die hier liggen. Is het zeewier? Ja, dit is zeewier. Dit zit zo in de zee. Het ziet een beetje uit als het voel van goudvissen, toch? Tot morgen dus in Metropolis. Acht conservatieve hardliners zijn kandidaat voor het presidentschap van Iran. Alleen deze zijn toegelaten door de Raad van Hoeders. Dat is het hoogste staatsorgaan. En ze zijn fanatiek trouw aan de hoogste leider Ayatollah, Ayatollah Khamenei. Het zijn relatief verlichte geesten als ex-premier Rafsanjani en Marshaai... vertrouweling van de huidige president Ahmadinejad... die van de raad niet mogen meedoen. Ze zijn veel te hervormingsgezind. Aan de telefoon eh, politicoloog Pijnman Jafari. Hij is van Nederlands-Iraanse afkomst. Meneer Jafari, goeiedag. Goeiedag. Van die eh, acht toegelaten kandidaten, hè? Uh, ja. Dat zullen natuurlijk wel uh, conservatieve hardliners uh, inderdaad zijn, zoals ik in de inleiding zei. Maar op wie moeten wij nou speciaal letten? Ik denk dat de uh, grootste kans hebben uh, meneer uh, Said Jalili is. Hij uh, is op dit moment de onderhandelaar op Irans nucleaire dossier. En uh, hij is iemand met wie uh, Ayatollah Kami het heel, heel goed kan uh, vinden. Bovendien is hij een, uh, ja, een technocraat, zou je kunnen zeggen. En op dit moment is de Iraanse economie een uh, chaos uh, inflatie is erg uh, hoog. Dus ook op dat terrein uh, zou hij, uh, ja. ...iets meer uh, gematigd beleid kunnen voeren dan zijn populistische voorganger Ahmadinejad. Dus ik denk dat we vooral op die man moeten letten. Zijn het ook die twee zaken die de campagne beheren? De economische slechte toestand van het land en het gevecht met het Westen over een nucleaire programma? Ja, dat zijn de twee belangrijkste. En dan voor verschillende groepen verschilt het. Ik denk dat het voor de, voor de ja, bevolking zelf in het dagelijkse leven natuurlijk staat de economie voorop. Uh, uh, inflatie is nu boven 30 procent. Werkloosheid boven 20 procent. Uh, Iraanse geld is in het afgelopen jaar 70 procent uh, gedaald in waarde. Dus ik denk dat dat... de de ...belangrijkste zorgen zijn van de, van de bevolking. Uh, voor de elite zelf is die buitenlandse politiek uh, uitzonderlijk belangrijk... ...natuurlijk dat uh, uh, de nieuwe president uh, standvastig optreedt... ...geen concessies doet op het recht van Iran om uh, nucleaire energie te hebben. Uh, dus ja, beide uh, punten zijn erg belangrijk in de komende verkiezingen. Wat is nu de vrijheid van de president ten opzichte van de hoogste leider... ...de Ayatollah Khamenei? Nou, de president heeft uh, een aantal uh, machten. Hij kan sowieso uh, op het economische terrein uh, veel betekenen... in het uh, dagelijkse bestuur van, uh, van het land. Maar die macht uh, botst uh, natuurlijk vaak tegen die van uh, de opperste leider... omdat de opperste leider uh, opperbevelhebber is van het leger... zijn eigen uh, adviseurs heeft in de ministeries, in andere staatsinstellingen uh, en met name ook op het uh, buitenlandse politieke terrein uh, veel uh, dingen naar zich toe trekt. Uh, dus je ziet dat de president en de opperste leider toch ook vaak met elkaar botsen, ook al begint de president als een loyalist, zoals Abdineous had begonnen is, maar eindigt toch met uh, ja geruzie. Met, ja, euh, hij, met de hij, hij eindigt ja. nu ook met ruzie als het gaat om die kandidaatstelling voor het presidentschap. Ja. Ger zei het al, er zijn nu acht ultraconservatieve die nogal trouwvolgeling zijn, die mogen meedoen. Alles wat ja. een beetje verlicht is of hervormingsgezind niet. En dan springt er één, ja. twee springen eruit. Eén daarvan is een maatje van de huidige president, Ahmadinejad, ja. meneer Ja, ja, ja. En, en hij ruzieert nu ook echt met, met uh, de hoogste, de opperleider, om, omdat hij het niet eens is met het feit dat die man niet mee mag doen. Ja, zeker. En, en uh, ik denk dat de reden daarvoor is dat uh, Marseille uh, een ideologische lijn heeft... die zegt dat het eigenlijk een beetje afgelopen moet zijn met de geestelijkheid als uh, uh, opperste leiders. En uh, dat er meer ruimte moet zijn voor een uh, ja, uh, bureaucratisch autoritaire systeem. Um, en ook dat uh, er minder bemoeienis moet zijn met, uh, met het sociale leven van mensen. Dus dat uh, kledingsvoorschriften uh, niet zo streng moeten worden gehandhaafd uh, enzovoorts. Dus op dat soort terreinen uh, botsheid tegen Gamanee. En dus. Uh, is hij onacceptabel voor die geestelijkheid. Ja, vier jaar geleden gingen Iraniërs nog massaal de straat op... uit protest tegen de conservatieven. Nu zijn het uitsluitend ook weer conservatieven... die ja. uh, een gooi mogen doen naar het presidentschap. Verwacht je nou weer onvrede en massale uh, uh, opstootjes? Ik denk het dit jaar niet. Uh, zeker niet in die mate. Misschien dat er hierin wat, wat gebeuren, maar uh, goed, Iraanse politiek is heel erg onvoorspelbaar. Maar ik denk dat uh, uh, het effect nu eerder is dat mensen ingeslagen zijn. En denken van, uh, ja, is er nog hoop voor ons? Uh, wat kunnen we nog wel doen? Uh, dat, dat is meer het effect. Uh, zullen we überhaupt gaan stemmen of niet? Dat zijn de vragen die mensen uh, aan de stellen. Er is een soort, stellen. een soort lethargie eigenlijk. Het, het maakt allemaal niet zoveel ja. meer uit. Dat, dat is wat ik vooral voel, uh, wat er vanuit Iran zelf uh, uh, komt, de stemming. Um, ja, moedeloosheid en hopeloosheid. Ja. En uh, dat, dat, dat er ja, nieuwe openingen zich moeten uh, aandienen voor uh, wat kan gebeuren. Ja, even iets internationaals nog. Er is altijd gezegd, uh, Iran is de schouder, Syrië is de arm, Hezbollah is de vuist. Ja. Ik heb het natuurlijk nu over de burgeroorlog in ja. Syrië. Maakt het voor die burgeroorlog nog wat uit wie de leider wordt, wie de president wordt van Iran? Dat denk ik niet. En de buitenlandse politiek van Iran zal dat weinig betekenen. Vooral omdat uh, uh, Iraanse politieke en militaire elite heel erg bang is dat eigenlijk uh, het Westen bezig is om Syrië te laten vallen om daarna naar Iran te gaan. Uh, en dus zullen ze uh, uh, hun steun uh, blijven geven aan uh, Assad. Ja, hm. uh, Die opperste leider, de, waar we het al over hadden, die is heel machtig... en heeft dus ook de macht om de beslissing van die Raad van Hoeders nog terug te draaien... en een paar van die wat meer verlichte kandidaten toch mee te laten doen. Heeft hij alles eerder gedaan? Z ziet het ernaar uit dat hij dat misschien onder druk van, van de huidige president toch nog gaat doen? Dat denk ik niet. Die kans is uh, klein. Want uh, die opperste leider heeft zelf zich uitgesproken tegen Marseille, die uh, rechterhand van uh, Ahmadinejad... Ja? Dus uh, ze zijn geen vriendjes. Um, en ik denk niet dat hij in ieder geval die uh, beslissing terug gaat draaien. In het geval van Rafsanjani heeft Rafsanjani zelf al aangegeven... dat hij uh, niet in beroep zal gaan. Want uh, hij weet dat zijn kansen klein zijn. Ja. Ja. Nu uh, bericht het uh, atoomagentschap van de VN... dat Iran bezig is met zijn productiecapaciteit... van nucleair materiaal uh, op te schroeven. Um, gaat dat... Gaat dat hele project nog wat uitmaken, afhankelijk van de nieuwe president of niet? Dat ik gaat gewoon ook, door? Ik, uh, dat, ik denk dat het doorgaat, vooral omdat dit buitenlandse politiek uh, ja, geleid wordt door de Gamenei. En uh, ze hebben al besloten uh, dat ze hiermee doorgaan, uh, dat ze niet uh, onder druk van sancties of oorlogsdreigementen zich terug gaan trekken. Dus wat we kunnen verwachten is, denk ik, op dit terrein en wat diplomatiekere opstelling van Iran. Minder provocatief dan we bij Ahmadinejad kennen. Maar wel nog steeds standvastig. En dezelfde logica. Wij hebben recht op uh, uraniumverrijking. Omdat we ondertekenaars zijn van het uh, non-proliferatieverdrag. Uh, maar we doen geen stap terug. Goed. Ik denk dat dat de lijn gaat blijven. Oké. Okay. Jafari, Jaffari, politicoloog. Heel erg bedankt. En we zullen elkaar ongetwijfeld na 14 juni... dan zijn die verkiezingen nog spreken. Dank u wel. Graag gedaan. Nederland heeft jarenlang glycol geleverd aan Syrië. Dat meldt NRC en RTL4. Glycol is een hoofdbestanddeel van gifgas. In 2008 maanden Nederland andere landen nog... om de export van het middel naar Syrië te staken... maar ging de trouwens zelf tot 2010 vrolijk mee door. Aan de telefoon Sjoerd Sjoerdsma, Tweede Kamerlid voor D66. En hij is van plan om daar morgen vragen over te gaan stellen... aan de betreffende minister. Meneer Sjoerdsma. Goedemiddag. Goedemiddag. Um, u bent er kennelijk van overtuigd dat deze berichtgeving helemaal klopt? Nee, dat, dat kan ik natuurlijk nog niet zo zeggen. Kijk, wat wij vinden is dat als deze berichten kloppen... dan is het natuurlijk zeer verontrustend. En daarom moet dit ook tot de bodem worden uitgezocht. Ja? Wat we dus ook hebben gevraagd is dat het kabinet het liefst voor morgen... want dan debatteren we over de situatie in Syrië... opheldering geeft over welke van de beweringen in het NRC kloppen nu precies... welke niet en welke keuzes zijn nu gemaakt... want. Als de beweringen kloppen, dan zijn er wel rare dingen gebeurd. Dan mm -hmm. was, was het even om te beginnen, was het illegaal, die export? Nee, de, de export van glycol was, niet, was volgens mij destijds niet aan uh, beperkingen gebonden. Uh, dus het was niet illegaal in de zin dat, dat Nederland daar officiële regels mee heeft overtreden. Wat wel zo is, is dat wij in 2003 door de Verenigde Staten zijn gewaarschuwd van... exporteer nou niet glycol naar Syrië, want de kans dat zij daar uh, inderdaad gifgassen mee maken is aanwezig. Uh, die waarschuwing hebben we in de wind geslagen... in die zin dat we in 2008, 2009 en 2010 gewoon wel weer hebben geëxporteerd... Mm -hmm. Nou goed, u wilt dus van de minister weten uh, uh, waarom wij dat doorgeleverd hebben. Waarom die waarschuwing van doe dat nou niet, waarom die in de wind uh, geslagen is. Ja, te, te meer omdat in 2008 Nederland zelf notabene de ja. bondgenoten heeft opgeroepen om glycol niet meer te exporteren naar Syrië. Mm -hmm. Dus aan de ene kant zegt de VS het tegen de ons, aan de andere kant zeggen wij tegen, tegen anderen, doe het niet. Ja. Maar uiteindelijk doen we het toch. En er zijn uit uh, uh, de beroemde Wikileaks zijn ook documenten opgedoken... waaruit zou blijken dat, uh, dat glycol uit Nederland inderdaad gebruikt is... voor het maken van mosterdgas. Zijn dat betrouwbare documenten? Weet u daar iets van? Nee, dat kan ik nou ook niet beoordelen. Nee. En dat is, ook, dat is ook de reden dat wij uh, de kamer, of, uh, de, het kabinet hebben gevraagd... om ons met spoed uh, in te lichten over wat er nu precies is gebeurd. Zodat ook duidelijk wordt inderdaad... wat is er gebeurd met die leveranties glycol ja. naar Syrië? Uh, de, uh, wilt u ook zo ver gaan dat er acht mo achterhaald moet gaan worden... of deze partij gebruikt dus in gifgas, die al aangewend, dat al aangewend is in Syrië... door of de rebellen of de soldaten van het regime? Nou, dat, dat, dat is denk ik heel lastig... omdat Syrië sowieso geen onderzoek toestaat op dit moment. Maar wat wel heel duidelijk uh, naar voren moet komen... is dat uh, we de inschatting van dit kabinet willen... van wat er nou precies gebeurd is met het Griekenland... Is dat ingezet voor antivries, hè, waarvoor het officieel is geëxporteerd naar Syrië volgens het NRC, of voor iets anders? Nou, dat is ook... net zo moeilijk te achterhalen lijkt me, of niet? Ja, nou ik hoop dat de minister daar in ieder geval uitsluitsel over kan geven. En ja. dan de tweede vraag die daarbij hoort is, van als we heel lang hebben gewaarschuwd om dat niemand te exporteren, waarom hebben we het dan niet op die recent gepubliceerde lijst van 31 stoffen waar we scherp naar kijken? Uh, gezet. Mm -hmm, nou ja. ja, je zou zeggen... Doorslipt. Je, ja, dat kan. Of dat er inderdaad een reden voor is. Als je bij de douane zou informeren... Uh, ik heb begrepen dat die niet erg happig zijn op informatie geven... Net, net zo min als de AIVD. Maar als de douane nou zegt... ja, dat staat hier op een vrachtbrief en daar staat het is voor antifries... dat hebben de Syriërs namelijk ook altijd gezegd... dan ben je misschien voorlopig leven even uitgepraat. Nou ja, en, en, en dat, is, dat is eigenlijk waar we ook uh, achter moeten zien te komen... of, of het wenselijk is dat we überhaupt glycol naar Syrië transporteren, zelfs als, al is het voor antivries. Ja. Dus denk ik op dit moment namelijk heel moeilijk te controleren of dat echt zo is of niet. Uh, en dat was het wellicht in 2010 ook al. Maar daar, denk ik, uh, is het nadrukkelijk zo dat minister Timmermans en minister Ploemen helderheid over moeten geven. Over die feiten. Klopt het dat we die export hebben gedaan? Klopt het dat we die waarschuwing hebben genegeerd? En waarom dan? Uh, uh, dit komt aan de orde in een debat over Syrië. In datzelfde debat uh, komt ook waarschijnlijk aan de orde... het al of niet verlengen van het wapenembargo. Denkt u dat dit, deze kwestie, invloed gaat hebben... op die discussie over het wapenembargo? Of dat verlengd moet worden? Of dat de rebellen juist bewapend moeten worden met zware wapens? Uh, ik, denk, ik, denk niet, ik, ik hoop dat deze discussies niet door elkaar gelopen. Volgens mij is dit, uh, gaat dit over het voorkomen... Van, uh, het, uh, het voorkomen dat Syrië uh, verkeerde grondstoffen in de handen krijgt... Daar zijn we volgens mij uh, uh, alle partijen in de Tweede Kamer over eens. En de andere kwestie die morgen voorlegt is inderdaad... of de Europese Unie het wapenembargo al dan niet moet verlengen. Ja, dus als het aan u ligt, dan moet er morgen duidelijk worden... of moet de enige consequentie zijn van het debat morgen. Zeker weten dat er geen verkeerde stoffen in handen van Syriërs komen... dankzij Nederland. Ja. En dat is de enige consequentie. U gaat dan niet terugkijken en alsnog consequenties verbinden... aan wat er zich heeft voorgedaan. N nou, daar kan ik niet echt op voor uitlopen... omdat ik van het kabinet nog niet heb gehoord wat hier nou van klopt en hoe zij kijken naar wat er gebeurd is. Dus laten we dat eerst afwachten. Waar komt het kabinet morgen mee? En dan kunnen we op basis daarvan kijken... of er al dan die consequenties aan moeten worden verbonden. Oké, okay, Sjoerd sure, Sjoerds, sure, maar Kamerlid voor D66. Dank u wel. Goedemiddag. En Villa VPRO is zometeen na nieuws en verkeer... en weer en weer van dat soort zaken bij u terug. Tot straks. moet het middelpunt van de Nederlandse schaatsport blijven. Traditie is in de huidige tijd, denk ik, meer nodig dan ooit. Het is een oudbollige toestand in de Eereveen. Als ze dat in Almere gaan doen, dat ze het ook nog een Engelse naam gaan geven... dan ben je toch helemaal van de pot gerukt. Het nieuws van de dag. Een prikkelende stelling. Een gast in de studio. Sport is meer dan alleen maar een rekensom. Sport is emotie. En uw mening die telt. Als die elf steden maar blijven liggen in Friesland, mag het naar Almere, hoor.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 De kant voor creatief zijn. Ik ben Arjen Stap, klimaatwetenschapper... met een uitstekend ontwikkelde linker hersenhelft om te analyseren. Ik ben Edwin Haak, adviseur bij Mazaar... waar we beschikken over een prima linker- en rechter hersenhelft. Mazaar, accountants en belastingadviseurs die kunnen analyseren en kansen creëren. Dat vinden ondernemers heel waardevol. Mazaar, verandert kennis in kansen. Kijk op mazar.nl. Wordt u wel eens wakker van spierkramp... Kijk op spierkramp.nl. Dit bericht is bestemd voor advocaten. Met de e-learning van Jurisdidact bepaalt u zelf uw opleidingsagenda. Actualiseer uw juridische kennis op het moment dat het u schikt en verdien 15 studiepunten per jaar. Jurisdidact, de top in e-learning voor advocaten. Wie ondersteunt mijn vader thuis? Seniorservice.nl. Jurisdidact.nl. Erken de e-learning voor advocaten.